Middernacht, maandag 18 juni, even de jong met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is na een nieuwe nederlaag uitgeschakeld op het EK voetbal. In Garkov werd het 2-1 voor Portugal. Oranje met Huntelaar, Van der Vaart en Vlaar in de basis begon goed. In de elfde minuut scoorde Van der Vaart de 1-0, maar al snel nam Portugal het initiatief over... en dat leidde tot twee doelpunten van Ronaldo in de 28 e en 74 e minuut.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 De man van 30 was met vrienden aan het barbecueën in het recreatiegebied Madestein... toen hij met een van hen besloot te gaan zwemmen. Omstanders waarschuwden de politie toen de man onder water verdween en niet meer boven kwam. Zeven agenten en twee duikers gingen het water in. Na korte tijd werd de led gevonden. Hij is op de kant gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Het weer, vannacht opklaringen en droog met minima rond 12 graden. Ochtends vanuit het zuidwesten stevige regenbuien met kans op onweer en windstoten. S'middags middags droog met wat zon. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 land in maart. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound.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 De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. Mijn naam is Jan Heemsker. En mijn naam is jo, Janneke van den Berg. Ja, en Jantje Roos die zitten van Willem-Alexander Villa op Lesbos gekocht. En bel en geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne1. Je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Radio radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-121. En natuurlijk straks ook voor wat er geluurt En in de stelling van vanavond. Ik geef hem maar vast, is 3 miljard bezuinig op ontwikkelingssamenwerking is een verstandig plan. Ja, en het Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je zelf een grote wilde hondleuker... maar maak je nuffig de pleitrik en vraag je de scheiding aan... als je meisje ook een keertje de grote top van de K1-vechter gaat zitten. Zoals Ruud Gullit, dan ben je dus een ontzettende Johan. En uh, lijkt het jou eigenlijk wat zo'n uh, batterhaddy? Ik vind die naam echt heerlijk. Batterhadi? Een uh, grote K1-vechter, die zegt... Uh, kom eens hier jongek, dat is gezellig om een grote <laughs> batterhadi te zitten. Maar laten we eens even kijken wie er deze week... nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Johan! Echte Jan, Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, nou dan uh, moeten we wel even beginnen met de met, met, met, met vaste gast van de afgelopen paar weken, Bertje van Marwijk. Dat heb ik al een paar keer gezegd, Hij heeft geen zin om terug te kijken nu, maar zoveel kansen hè? en een uh, of twee penalties onthouden is natuurlijk wel jammer. Nou uh, goed, keert de hele natie, inclusief Johan Derks en Jack Vergeld zich tegen je? En blijf je ijzeren Heinig hetzelfde doen? Zelfs na de tweede vernedering tegen Duitsland in één jaar? Heet dat niet langer meer vertrouwen in eigen kunnen, maar gewoon domme voetbalblindheid? En uh, goed, ik wil er niet eens meer over praten, ook vanavond. Pers van Marwijk is de opper Johan van de Sportzomer. Ja, en hebben we de kleine generaal, Dick Advocaat? U vertegenwoordigt toch niet een uh, roddelblad, of wat? Heb je de unieke kans en het elftal om als tweede trainer ooit... met twee verschillende landenteams de kwartfinale van het EK te halen... en verlies je met je Russische team van elf Grieken... die sinds maart geen behoorlijke maaltijd hebben gegeten... dan weet je toch wel een ernstige Johan? Dat wordt nog wel bij PSV. Nou, zeker weten, want er is de schoonzoon is er ook nog bij. Van de schoonzoon van, de van, van Marwijk, Marwijk hè? niet van advocaat, maar van Marwijk. Die komt ook naar PSV. Nou, lekker dan. Go een gedemotiveerde trainer oh, en een, een gedemotiveerde centrale middenvelder. Nou, ik ben blij dat ik geen eindhovenaar ben vanavond. Dan hebben we er eentje van Leo Beenhakker. En na uh, 45 jaar in deze pool van Jolijt, wat uh, voetbal heet... Uh, weet ik het, denk ik, meer dan wie dan ook. Nou, hij weet het zeker meer dan wie dan ook... want hij heeft persoonlijk een WK om zeep geholpen... en houdt nu dus het handje al boven het hoofd van de opvolger... die hetzelfde kunstje flikt... en geeft dan de pers de schuld voor alle narigheid. Nou, Leo, dan ben je natuurlijk eigenlijk een enorme Johan... maar ja, Don Leo is nou eenmaal Don Leo en heeft ze dus altijd gelijk... Drie hoera van Leo. Hoera, hoera, hoera. Oh, Altijd en overal. En echt Jan, dat is ons Leo beenakker Nee, dan gaan we nu naar de grootste Johan van de Week. Jan Kerk. De slaapkamer is goed voor twee dingen. Slapen en seks. Heb je de mooiste baan van de wereld met de meeste borsten van de wereld... en, en de beste just, interviews van de wereld... en elke dag eten in de duurste restaurants van de wereld... en rijden in de mooiste auto's van de wereld... en bekende vrouwen in hun naakte blootje en zo... en dan zeg je je baan op. Ja, ik weet het niet. Maar dan ben je een onwaarschijnlijk koele Jan of een oerstomme Johan. Zeg jij het maar, Jan. Ja, ik weet het wel. We gaan het zien. Dat is, uh, het was wel mooi geweest. Ik vond het heel zwaar om te zeggen. En ik dacht op een gegeven moment van... God, hoeveel borsten kan je zien? En toen dacht ik een echte Janne. En toen dacht ik... Alweer aan borsten. Even, even, even. even, even nee, waarom de... ben je nou weggegaan? Nou, gewoon. Het is mooi geweest. Bijna negen jaar. En, en ja, God, er zijn nog meer dingen te doen. En ik dacht... Moet ik nou heus mijn 67ste dat is nog. Heel veel jaar te gaan, <laughs> voor het zover is. Het is uh, dan de moet ik dat nou halen met de Playboy. En dus toen dacht ik, nou, we hebben zoveel andere leuke dingen. te dus doen. Misschien moet ik maar eens even kijken. Een tijd maken en ruimte maken voor nieuwe uitdagingen. Ja, maar... Ik lijkt wel een fucking tweede kamerlid. Eigenlijk, <laughs> eigenlijk wel, hè? maar wordt het nog wat met de Playboy naar je aftrek? Het kan alleen maar beter gaan, lijkt Ik me denk wel. dat ze ophalen. Eigenlijk. Nee, jongen, daar nee. toch op. Dat ik het niet kapot te krijgen, dat merk. En wat ze er, wie ze er ook op zetten, ik weet zeker dat dat een enorm talent zal zijn. aardig van je, Jan. Ja, maar ik ben ook heel aardig. Ja. Laten we dan maar snel doorgaan ja, naar onze gast. Echte Jan, Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, normaal gesproken is het dus ondenkbaar dat een hoofdgast zo vlug naar een vorige optreden alweer bij echt Jan het langskomt. Maar Hero want is dan ook onafvolgbaar verrassend en het zou ook zomaar de laatste keer kunnen zijn. Maar daarover straks, nu, <laughs> eerst, even, <laughs> nu eerst even de actualiteit. Boef. Ja, sorry. Hero, luister. Hé, Hero, Hero, Hero. Heb je gekeken? Ja. Nou, wat vond je? Ik vond de eerste twintig minuten geweldig. <coughs> en daarna een beetje minder. Je bent niet zo trots op Nederland, hè? <laughs> Leuk grapje, Jan. Ja, nee, laat mij ook een keer een grapje bij, maken man. zeer geest. Je um, bent wel af te pissen. Is het zo? We zijn net begonnen. Nee, ik, ik miste de bevlieging bij, uh, bij, bij het Nederlands helft al. En dat vind ik jammer. En uh, ja... Heb je ook zo'n hekel aan Cristiano Ronaldo? Cristiano noem ik hem altijd, want hij een meisje zitten eruit. Nee, nee, ik heb totaal geen hekel aan die man. Um, man. <laughs> <laughs> uh, nee, ik, heb, ik vind een, ge, een begenadigde speler. Ik vind het een goede speler. Ik vind, hem, ik vind, ik vind het mooi om hem te zien spelen. Ehm... Um, uh, nee, wij hadden, wij hadden gewoon die man moeten... Uh, Mero, uh, je, moesten... je hebt geen verstand voor voetbal eigenlijk. Hè? Nee, heel, nee, nee. Uh, maar net zo goed als jij dat niet, niet hebt. Uh, ja, dat geeft toch verder niet. En, en volgens <laughs> mij hebben meer dan 16 miljoen Nederlanders daar geen verstand van. Dat neemt niet weg dat het mooi is om die man ook te zien spelen. Ik vind even goed dat wij uh, uh, veel betere talenten hebben... In het elftal, maar het is er gewoon niet uitgekomen. We hebben de duurste voorhoede van de wereld. Ja, wij hebben zeker nog. Als je, als je kijkt waar die mensen allemaal spelen en kijk hoeveel doelpunten ze afgelopen jaar gescoord hebben, dan hadden wij gewoon bijvoorbeeld al Europees Europese hey, worden. Jij bent natuurlijk, jij bent natuurlijk jij bent, jij bent iemand die een heel land wil managen. Je wilt uiteindelijk met, daar met, trouwens, straks over hebben, met je nieuwe partij natuurlijk premier worden. Dat is misschien niet zo. Nee. Maar uiteindelijk wil je dat. En dus je gaat een land managen. Als je nou zo'n Van Marwijk aan de slag ziet en je gaat. Laten we het even van begin af aanpakken. Je gaat neer tegen Denemarken. Je moet tegen de Duitser. Ja. En tegen de Portugees. En je <coughs> weet het wordt zwaar. Wat, wat zou jij nou zeggen dat er mis is gegaan? Ja. nou ik... Er ik, ik, uh, uh, is uh, iets nee. graag. We stellen nee, nee, nee, nee, samen ik, vast... We zijn de beste voetballers van de wereld. normaal luister, gesproken. Ik, wel ik, ik wil heel erg graag je, je vraag beantwoorden. Maar uh, één ding wat ik daarbij uh, bij, bij weet... is dat als je... Um, uh, een, een partij of een groep wil managen... dan gaat het om de uh, individuele verhoudingen. En dat ziet niemand. Dat zijn zaken die van belang zijn. Maar dat zijn zaken die wij geen van allen zien. Uh, ik heb dat in, uh, de laatste anderhalve weken meegemaakt... met een fusie van een partij. Um, uh, en dat zijn mensen die ik niet ken. Uh, mensen die wij, uh, uh, althans die ik persoonlijk... Uh, uh, moet benaderen. En uh, dat zijn persoonlijke contacten... Uh, die, die, die je daarin nodig hebt... om een uh, om, om, um, bepaald resultaat te behalen. Met andere woorden, dat ziet niemand. En dat heeft wel zijn weerslag... op het uiteindelijke resultaat. En dat, datzelfde geldt... Voor, uh, de, de, voor een bondscoach... voor uh, Bert van Magwijk. En uh, ik, ik kan daar geen oordeel over vellen. Ik denk... Dat, Jij zegt, wij zien een denk, heleboel niet wat er wel gaat. Ja, natuurlijk is. natuurlijk is dat zo. Natuurlijk ja. uh, doet uh, Bert, Bert van Marwijk... en hebben al die andere bondscoaches in het verleden... Uh, ook zaken gedaan die wij met z'n allen niet weten... die wij met z'n allen niet zien... waarvan wij allemaal hadden gedacht van... dat is echt heel erg knap en dat is echt heel erg goed. En daar praat niemand over. En, dat, en, zo en, en, en als, je, als je bijna wereldkampioen wordt, dan ben je, dan ben je de held... En als je dan even net niet wordt, ben je in Nederland zelfs even goed nog de held, gelukkig. Hey, als nou even vergelijking zijn vergelijkingen trekken. Dus met de ja. politiek. Hè? als je nou kijkt naar wat Bert van Marwijk met met Huntelaar heeft gedaan. Hè? eigenlijk een beetje die jongen, ja, ja. De, gewoon het, het, het, het licht uit de ogen doen verdwijnen de afgelopen week. Heeft Geert Wilders het ook een beetje met jou gedaan? Hij heeft jou ook niet laten vlammen op momenten dat jij dat wilde? Nee, want uh, uh, ik ben ervan overtuigd dat Bert van Marwijk dat vanuit een bepaalde uh, uh, beleving had gedaan, namelijk om Nederland beter te laten voetballen. En Geert heeft dat natuurlijk gedaan vanuit een, uh, een structuur... en uh, vanuit een uh, overtuiging dat hij die democratisering... En, um, en, en die verbreding en die verdieping van de partij... dat hij dat absoluut niet bij mij moest gaan neerleggen. Want dat was bij hem in ieder geval de dood aan het populisme wat hij voorstond. Um, dus met andere woorden, nee, dat is echt een, een, een, een vergelijking die niet uh, op geld doet. Um, um, uh, er strikt nog, ik denk dat dat echt een, een fundamentele disvergelijking is. Oké, okay. maar wat wel een, een, een mooi puntje is, want landen die kampioen worden he, bij, uh, bij zo'n zo uh, evenement als het EK. Ja. Vaak is het zo dat uh, bij de verkiezingen, die zitten de partijen dan weer herkozen worden. Dit is nu niet het geval in Nederland, dus dat kan heel gunstig uitpakken voor jou hero. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja. ja. Landen die kampioen worden, die kiezen bij verkiezingen. Vaak de zittende regering weer opnieuw. Omdat ze zo tevreden zijn. Dat is ja. echt waar. Dus uit onderzoek heeft dat gebleken, Jan. Nou, nee, maar uh, ze heeft wel gelijk. Want, waar? Uh, nou, Dat is de eerste ja. keer. Jij ja. ja. oh, oh, oh, oh, oh. bent echt... Goedemorgen. Ah, Jan heeft een biertje te veel gehad. Maar dan geef nee, hem. Nee, Hij, nee, blijft, oh, Hij zit we nu we aan de champignonsoep, dus het nou, komt ook nog. Ik ga Eero koffie. eens even antwoord geven. Hier ook aan de hele avond op praten. Nee, ik, nee, maar kijk, kijk wat wel een feit is, is dat, uh, dat uh, als je verkiezingen hebt, uh, en, uh, en, en dat weet iedereen, als je verkiezingen hebt in een periode dat er uh, een Olympische Spelen en een, uh, een WK of een EK in dit geval uh, speelt en uh, de, uh, je wordt uh, Europees kampioen, dan heeft de zittende partij... daar heb je gelijk in, Dat is, dat is, dat, dat is uh, cijfermatig is dat te bevestigen... Uh, heeft de zittende partij, de zittende coalitie, heeft daar een voordeel aan. Um, en dat is ook niet zo heel erg vreemd. Want uh, iedereen uh, die, uh, die, uh, die ziet zoiets zo groots als een bevestiging van de goede lijn. En denkt van, oké... Okay, Iedereen kan wel lekker lopen emmeren dat het allemaal niet zo goed gaat. Maar uiteindelijk, hè, we worden wel Europees kampioen. Dus als ik het ja. goed begrijp, is het dus volgende week... de VVD, de CDA, kelder in de peiling, waar ja. we zijn uitgeschakeld. Dat zou je goed kunnen. Nou, dat, uh, ja, dat klopt, ja. En waren we dan met een ander kabinet wel Europees kampioen geworden? Met <lacht> uh, nee, welk dat, kabinet nee, maar dat, dat, dat, is dus, dat is dus het funest van de peilingen... en dat is het funest van, uh, van, van dit soort, uh, soort zaken en soort gevoelens. Dat heeft niets met elkaar te maken. Sterker nog, de landen die het ongelooflijk moeilijk hebben... Ik kijk maar even naar landen die het goed doen in de voetbal. Griekenland. Nee, nee, luister. Landen die het goed doen in de voetbal. Een Spanje. Spanje doet het gewoon ontzettend goed in de voetbal. Maar een, land, een club als Real Madrid heeft meer dan een miljard schulden. Mm -hmm. Meer dan een miljard schulden maar ze moeten wel voor 100 miljard steun vragen aan Europa. Ik bedoel, hoe verzin je het? Ja. Uh, en, en dus met andere woorden, er is een link. Er is een, absoluut een link. Uh, uh, en die link zit hem in de structuur. En die moet je aanpakken. Maar die link... Die dus iedereen die, zit... die Europees kampioen wordt... moeten we uit de Eurozone flikken. Kijk nou naar wie er uh, de, de laatste tijd... Uh, uh, uh, in Europa kampioen zeggen worden met clubsteams. Dat zijn allemaal landen die het e financieel heel erg moeilijk hebben. Ja, dus Italië, Spanje, uh, Engeland. Dat zijn allemaal landen die het financieel-economisch niet zo heel erg best doen. Uh, en wij gelukkig wel. Maar ja, wij worden nooit kampioen. <lacht> We halen de finale van het de, van de Eurovisie Soefestival. Nou, en over zingen sprak want sommige spelers zingen uit principe het volkslied niet mee. Ik weet niet en niet waarom is dat, dat dan? Maar, daar geloof, jong, maar da, da, is dat echt zo? Dat nee. is echt waar. Je nee, nee, mond. Nee, maar, nee, maar uh, Johan, nee, het is echt waar. Ik, ik wil het van, uh, voordat ik daarop inga, ik wil dat echt van die mensen zelf horen dat ze dat uit dat het principe het, niet doen. Ik geloof bij het WK in Duitsland is daar een keer uitvoerig over gesproken. En die jongens zeggen, ja, sorry, wij voelen daar niks bij. <coughs> wij zingen dat volkslied niet. Toen maar dat is over, 40 jaar geleden. Nee, niet 40 jaar nee, geleden. dat is in 19 is een gaat mijn hoofd. Ja. Nee, nee nee, deze kwestie speelde 2006, vier jaar 2006, geleden, 2006. twee jaar geleden. Dat was in de periode dat er een hele uh, uh, schijning was in die Nee, je hebt het over de kabelaffaire. Ah, nee joh, nee, dat is nee, joh, dus vier jaar geleden was het nog een heel ding. Echt, twee jaar maar? geleden ook. dus elke keer ja, Je ziet het. Nu weer <coughs> die die lipjes stijf op elkaar. Echt vind, je dat, vind je dat een boosmaker of zeg je dat moeten ze lekker zelf weten? Nee, ik vind... Kijk, als je... Als je... Als je de tekst niet kent... Dan moet je het uit je hoofd leren. Maar ik vind gewoon... Als ik bondscoach zou zijn... Dan zou iedereen verplicht... En um, um, uh, dat moeten gaan zingen, absoluut. Hé, maar heer, ik zit nog even te denken. Ja. Als nou, die Grieken, die doen onwijs hun best. Die hebben natuurlijk, ja, die hebben niks te verliezen. Het land gaat naar de kloten. Die denken, nou, de enige manier waarop wij ons kunnen profileren... is dat EK pakken. Die Spanjaarden, ook hetzelfde verhaal, Italianen... wij vechten daar hartstikke hard voor. Zijn wij, uh, hebben we het misschien te goed? Dat die jongens van ons niks doen. Nee, het nee kijk. ik vind echt, hoor. Nee, ik nee. zeg, dan, dan moet je luisteren. Nee, ja, maar vanavond de, de, de, heb ik el, het, het Ik moet el... er nog even over praten. Dan heb ik vanavond Nederland-Portugal <laughs> zien. We komen 1-0 voor. Godswonder. Van de ja. Vaart. En, nou, niet de geval. Ja. En de, nou, de scoren tegen. En de zuiden dus zeggen, nu hè, ga ik bikkelen voor elke bal. Nou vecht ik me kapot. Al ga ik met 17 rode kaarten van het veld af. En de enige die ik zie vechten, zijn die malle Portugezen. Die natuurlijk ook op de schop zitten. Maar die willen zichzelf ondergeschikt stellen aan het hogere doel. Ja, en willen moet, je, kijk, kijk, we Nederland. Kijk, wat is ook, dat nou? Nee, maar we moeten ook gewoon reëel zijn. Wij, wij hebben. In dit EK hebben we de eerste wedstrijd gewoon laten liggen. Die, die denen, die hadden we echt moeten winnen. Daar hebben we, die hebben we volgens ja, mij Dat gaat me niet om. gaat om de mentaliteit. Het gaat me om de mentaliteit. De mentaliteit ze is... Ze vechten niet, hero! Ja, ben, ik, da, da, daar ben ik helemaal met je eens. Ik, ik zie ze ook niet vechten. We gaan naar de kloten! weer weer Nee. Ik, ik, ik zie ze ook niet vechten, maar ik ben er wel van overtuigd... dat ze hun best doen. En hoe je het went of keert... Portugal is gewoon een heel goed team. Portugal is een heel ja. goed elftal. Echt maar er was natuurlijk ook de kwestie van de, de verdediger Douglas. Hè? FC Twente-verdediger Douglas, Braziliaan. Ja. Hij heeft net een Nederlands paspoort... maar mocht nog net niet meedoen met het Nederlands elftal. De volgende keer mag hij wel meedoen. Wat, ja. vind je, maak je, hoe, hoe denk jij daarover? Dat een Braziliaan is dan nu dan wel... Paspoort, moet, heeft, hij hoeveel paspoort paspoorten? Nee, Nederland voor, uitkomt voor Nederland. Bij het, het WK even? eventueel. Ja. Nou, ik, ik, zit, ik ben daar niet zo streng in als uh, ik de als... afgelopen vijf jaar was geweest. Nee, je bent wel beetje zachter geworden. Maar Rita Verdonk heeft nog voor gezorgd dat uh, Calou niet mee mocht. Hè? Weet je nog? Ja, dat 2006. weet ik. En, en, uh, even voor de helderheid. Ik, ik vind uh, dat uh, iemand uh, die een meerwaarde betekent voor, deze, voor dit land... Uh, zowel vanuit zijn talent of vanuit zijn uh, wetenschap... Uh, dat we die binnen moeten halen. Dat vind ik. Ik vind dat mensen die nu een dubbel, een dubbel paspoort hebben... en er niet van af kunnen, dat we die niet moeten uitsluiten. Uh, en ik ben wel tegen een dubbel paspoort. Dus ik vind wel dat we die wetgeving moeten aanpassen... en dat we bijvoorbeeld moeten zorgen dat, die, dat, dat de dubbel paspoort weggaat. Maar bijvoorbeeld, ik heb altijd de, uh, het voorbeeld genoemd van de Esayami... Uh, een, een goede medewerker van mij. Uh, die heeft een Iraans paspoort... Nou, als die jongen uh, naar Iran teruggaat om ervoor te zorgen dat hij zijn Iraans paspoort kwijtraakt. dan wordt hij opgepakt en, en binnen drie dagen opgehangen op het plein in Teheran. Dat wil ik. Dat is ook overdreven. Nee, dat wil ik ja. absoluut. Nou, het nee. is dus niet alleen overdreven, dat, dat, dat zal is, ik ja. te, uh, met, met heel, heel mijn leven bestrijden. Uh, uh, en ik vind, maar ik vind ook niet dat je die jongen. Uh, vervolgens moet uitsluiten van nee, deze Nederlandse mensen. Ja. Dus met andere uh, woorden, als, ja. je, als dat niet kan... Ja. dan mag je van mij uh, met, ook met een dubbel paspoort uh, binnen mijn partij komen. En, uh, zelfs ja, in de ja, tweede met het hoopvolle idee gaan we, gaan we zo uh, verder in ons gesprek. Ja, want uh, het is uh, Jantje Roos die trekt lekker baantjes onder de blikkerende zon. Maar uh, maakt niet uit. Het is nu uh, tijd voor La Vie Johanneke. Boris, Boris, Boris, ach Boris, wat doe je ons aan? Waarom moet je zo nodig gaan? Gedreven door brandend engagement bestorm je de Haagse kantelen. Trok je D66 uit het slop en pecht tot uit de slaap. En dat alles goed gekleed en goed geluimd. Och, wat genoot ik als je langsliep in de Tweede Kamer... met al die zuurstof in je kielzocht. Als was jij teflon voor Haagse muffigheid. Jij, Boris, bent een van die zeldzame, zichtbare dertigers... Wiens hart klopt voor de grote zaak. Maar de rest van ons is verzand in lethargie. Verveeld met ons veelal gepavijde leven kwekte jij vleugels van bevlogenheid. Je toonde dat er nog genoeg is om voor te vechten. Dat je geen haar hoeft te hebben om jong om te denken. Dat er zoveel meer kon zitten in onze generatie dan niks. Langzaam trok je ons uit ons ideaalloze vacuüm. Toonde ons de weg die afboog van onverschilligheid en navelstaarderij. Je was een zo broodnodige vonk die het vuur echt had kunnen doen fikken. Maar je hebt het bij het oplaaien gedoofd. Heb je je laten verstikken door de brillen van je Haagse collega's? Werd hun weinig modieuze kleding te pijnlijk voor jouw hart? Voelde je je te murf door hun onophoudelijk geknibbel aan de vrijheid van het individu? Gingen je oren bloeden van hun belegen jargon? Rukte je de haren uit je arm als het H-woord weer eens viel? En je eigenlijk door een toeter wilde skanderen. Hypotheekrente-aftrek! Werd te ergernis Aan hun gemaakte optreden je te veel. Hun amateur toneelspel, een te grote belediging voor jouw oude vak. Jij, acteur, en daar een van de weinige niet-acteurs. Het is voorstelbaar, maar toch, Boris, dat alles zou jij juist bevechten. En je was nog lang niet klaar. Verbijsterd laat je me achter, Boris. Naar wie moet mijn stem nu gaan? D66, dat was pechteld. Dat was jij. Wie er nu maar drie staat op jullie lijst, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. En waar Boris moet het met ons dertigers nu heen? Je laat ons achter, half ontwaakt, bijna klaar om de dekens af te gooien. Je hebt honger naar iets nieuws, zeg je. Maar wij, Boris, wij hebben nu al honger naar jou. Nou... Nah. Dat was helemaal niet slecht, hoor. Ja, dat vind ik lief van je, Jan. Nee, lid ja. Hero Brinkman, de PVV-dissident, verraste vorige week vriend en vijand... door de fusie van zijn onafhankelijke burgerpartij... met het noodlijdende trots op Nederland. Van inmiddels afgezwaaide Rita Verdonk. Wat een verrassing. Goed, hè? Nou, ja. ja. Nee, het, overigens is trots absoluut niet noodlijdend. Trots is een van de grote winnaars geweest van de gemeenteraadsverkiezing. Dankjewel. Dank je wel van de gemeenteraadsverkiezingen van, uh, van twee jaar geleden. Daar hebben zij 60 uh, gemeenteraadzetels binnengehaald... en uh, daarmee waren zij uh, op dat moment... een van de grootste winnaars van, uh, van de gemeenteraadsverkiezingen. Dus um, um, nationaal is uh, trots niet gelukt. Uh, en dat heeft ook uh, met allerlei... Met allerlei dingen te maken. Uh, allerlei fouten te maken. Uh, in die campagne. Uh, maar. Uh, uh, regionaal. Uh, gemeentelijk. is trots. een, een grote winnaar. En toen zei het in vele gemeenten. echt heel erg goed. Helemaal nu even iets anders. Hè. Ja. De naam is een heel belangrijk. heikelpunt. We horen overal. dat het. democratisch politiek keerpunt wordt. Ik weet dat je beloofd hebt. dat je aanstaande dinsdag. om 11 uur. in Nieuwsport, zoals je dat nou eenmaal doet. Hij uh, gaat verklappen hoe het is, maar moeten we nou de DPK zeggen of niet? Ik, uh, ik heb, uh, ik heb een, uh, een persconferentie belegd om kwart over elf, uh, dinsdagochtend ja, in de, maar... de nieuwsport. Je zei 11 uur en ik zeg oh, kwart over 11. Dus oh, ik, ik, ik, probeer, ik probeer dat tijdstip. Nou, oké, vertel je het over een kwartier. Het is toch DKP. DKP wordt het toch? En, uh, een, van de, een van de zaken, die, een van de zaken die, die daarbij naar buiten wordt gebracht... is de naam van de partij. Maar ik zeg met nadruk één van de zaken. Want ik ga, ik ga met iets bijzonders komen. Ik ga uh, aangeven waar uh, de huidige crisis het, uh, het heeft, uh, heeft geleid. Waar het in het verleden... Um, uh, uh, um, uh, heeft, heeft gebracht. En ik ga ook aangeven welke partij... en dat zal jullie absoluut verbazen... welke partij het twee jaar geleden al heeft voorspeld dat het zo zou komen. En um, ik heb daar een aantal, uh, aantal experts bij... Um, en um, ja, ik ben zeer benieuwd naar wat de media daarvan uh, gaat vinden. Nou, dat ah, klinkt het heel spannend. kan nu, hoor. Wij zijn maar, de media, dus zeg het maar. De, ja, maar ik wil heel nee, even nee, nee. terug naar de naam. Nee, hero, want je gaat dit te makkelijk overheen. Wij willen even een scoop. Ja, um, nee, dat was, dat je, je, Daar ik. zullen we verder niet zeuren. Willen we alleen we willen alleen de scoop. naam. De naam. PKD. DKP, DPK. We hebben even kijken. DKP.nl is een site <gülh> voor psychologische zorg. Dus dat zou uh, ongelukkig zijn. Ja, dat, dat klinkt een beetje als een inenting ook. Ja, of DSK moet je dan... Ook weer aan het denken. Het is niet een hele makkelijke naam, hier, hoor. Maar aan de andere kant heeft het ook wel een soort van, van, van vooroorlogse <laughs> stevigheid. Weet je wel, zo'n beetje katholiekerig... Uh... Ik, uh, hij blijf, ik hij nou. blijft sowieso eens naar ons zwijgen. Nou, Dit gaat hij niet thuis, vertellen. Dat is een hele lange avond weer met hier. <laughs> <laughs> maar OPP het, wordt het niet en, en Ton wordt het nee, niet. Daar kleed ik, veel ik, te veel nee, nee, nee. in. Ik, ik, uh, ik heb in gesprekken met, uh, met de leden van, uh, van Trots... heb ik duidelijk gemaakt dat ik uh, heel graag wil samenwerken. Ik wil uh, uh, uh, geheel rechts... Wanneer? Heel, geheel rechts ik wil uh, ik binden. Ja, en ik heb Onderwijs daarbij aangegeven ja. dat uh, ook... ik samen met trots wil. Ook met andere partijen, maar ik wil zeker samen met trots. Um, uh, maar ik wil de naam trots, dat klijft in, in uh, nationale verkiezingen toch te veel okay. aan allerlei alle oude dingen. Volkomen en dat wil, ik, dat, wil, dat wil ik gewoon niet hebben. Dus de naam trots, maar daarmee ook de naam OBP zal niet in de nieuwe naam uh, Nee, maar, maar, maar, maar, maar zijn. Nog, nog niet al te lang geleden. Hoe lang geleden was je hier? Een week of zes of zo? Toch? Ja, het gaat snel hè. He? Het gaat heel snel. Ja. Maar in ieder geval, toen ja. was nog de vraag of je OBP überhaupt al mocht. En. en, en... Wat is daar dan ineens mis mee? Oh nee, uh, even voor de helderheid. Ik doe dit niet omdat de naam OBP niet zou mogen. Ik heb alle uh, huidige rechtszaken tegen de OBP ja, precies ja, je die goed, al ja. En terug, ik, heb ja. zelfs, ik, heb zelfs, ik ben zelfs bij de Raad van State geweest. Kan je nou uh, afgelopen, of tweede, het, uh, afgelopen dinsdag, meen ik. En ik heb totaal niet de indruk dat dat, dat uh, een probleem zou zijn... Daar gaat dat ook helemaal niet om. Kijk, okay, de lokale maar... partij die daar uh, moeilijk over deed... die deed dat alleen maar om mee te lopen... met de jouw succes. Uh, mee, mee, met de lokale ja. Oké, okay, dus je was lekker bezig. De vorige keer van je ja. sprake was je lid Brinkman... onderweg naar de onafhankelijke burgerpartij. En ergens gedurende dat proces dacht je ineens... weet je wat, ik ga doen. Ik ga fuseren met het ding dat toch van nee, nee, dat is niet zo. Hoe is het gegaan? Uh, Vertel op. Ik ben hartstikke nieuwsgierig. Oké, okay, ik ga het je heel eerlijk vertellen hoe nou, het precies gegaan is. Ik ben afgelopen donderdag, een week daarvoor, ja? dus, dus vorige week, donderdag dus, dus, niet, hebben we het dus over. niet afgelopen donderdag, nee. ja? maar een week daarvoor heb ik een, uh, een lunch gehad met uh, Rita Verdonk. Ik, ik ken Rita Verdonk al jaren. Ik ga ontzettend goed met haar om. Ik vind het een geweldig mens. Ik vind dat ze in de lokale, in, in de nationale politiek... in die campagne fouten gemaakt heeft, even voor de helderheid. Maar ik vind het een geweldig mens. Ik, en dat meen ik oprecht, ik vind het een geweldig mens. En ik kan al jaren ontzettend goed met Rita Verdonken overweg. Ja, de politieman en de gevangenisdirecteur. Het zal wel lukken, toch? Het gaat echt. Ja. Wij, wij, zijn, wij zijn wat dat betreft uh, al, altijd samen uit, samen thuis. Uh, geen probleem. Uh, ik heb een goed, uh, goede lunchgesprek uh, uh, met haar gehad. Ik had uh, wat specifieke vragen tegen haar. En zij vroeg mij van. Hoe kon het eigenlijk dat de verbinding tussen Trots en, uh, en de OBP niet tot stand is gekomen? En toen zijn we erachter gekomen dat er uh, vanuit het bestuur van Trots uh, gevraagd is om contact met Brinkman. Dat is door, mijn, door een fout in mijn organisatie met mails, is dat niet tot stand gekomen. Is dat nou echt zo ja. lullig gegaan? Ik kan, ik kan het je bewijzen. Ik kan het je, ik kan het je zelfs bewijzen. Ik heb die mails bewaard. Je mag, als jij wil, mag jij, mij, je mag, mag jij die mails zien. Nee. Na de uitzending, die mag je gewoon nee. zien. Ik geloof je op je blauwe ogen. Maar echt, ging het is raar. Ik is heb het geen het blauwe, blauwe oog. Nou ja, ik heb uh, een groen-grijs. Vanaf hier lijken ze Maar Geloof me, het is echt waar. Maar even. Je kent haar dus al heel lang. Je kent elkaar goed. Jullie vinden elkaar gezellig en aardig. Er wordt al weken over geneuzeld. En dan zeg je, ik heb dat pas een week geleden gedaan... Waarom ben je niet gewoon nee, wat zelf dacht wat meer ook... doortastend geweest daarin dan? Nee, dan. Ja. nee joh, omdat ik uh, zoiets heb van nou ik ga die lijn en ik ga niet, uh, uh, uh, ik ga wat dat betreft ga ik niet trots vragen. Uh, je bent er op... trots op trots te vragen. hè? Nee, maar ik, kijk, ik ken die organisatie niet. Ik heb, ik heb her en der bij lokale afdelingen wat lijntjes uitgezet. Ik heb her en der gezegd van nou, ik wil graag samenwerken. Ik wil graag praten met bestuur. Doe dat. Dat heb ik bij her en der, mm. bij de lokale afdelingen heb ik daar die lijntjes uitgezet. Uh, uiteindelijk is daar uh, bij, bij een beleidsminderwerker wat contacten geweest. Uh, die had niet in de gaten dat het bestuur van trots was... En die kreeg een kwartier in mijn agenda. Nou, kortom, dat is allemaal niet zo heel erg netjes uh, gegaan. Nee. Uh, dat, is, dat, is een, dat, dat is te wijten aan mijn organisatie. Moet je wel even aanscherpen, hè, Hero? Zo. De organisatie. Even... Nou ja, je even. Even luister... scherper. Nee, luister. Uh, de, de, de voorzitter van TROTS heeft contact gehad met mijn beleidsmedewerker. En die had niet in de gaten ja. dat zij sprak met de, de voorzitter van TROTS. Ja. En die zei: Nou, ik heb nog wel een kwartiertje tijd in de agenda van meneer Brinkman. En die had zoiets van: Ja, maar uh, moet ik nou uh, bedelen om een kwartiertje tijd voor meneer Brinkman? Dus die had zoiets van: ja, wat is dit voor nou, geneuze? Dus kortom, zo was het bijna maar, misgegaan. Daar kwamen niet. we achter een, de afgelopen donderdag, een week uh, geleden. En uh, Rita begreep ook dat, dat het gewoon een communicatiestoornis was. Ze heeft meteen de telefoon gegrepen, re, recht door zee, zoals ze is, ja. en uh, het is heeft uh, contact gelegd. En wij hebben daarna twee dagen lang met elkaar gesproken. Niet twee dagen lang, maar wel heel veel uren in de, af, in de, de volgende twee dagen. En, uh, en dat moest ook, want uh, die zaterdag daarop... dus afgelopen zaterdag, niet gisteren, maar een week daarvoor, ja. uh, daar uh, was het congres van uh, trots. En uh, het moest dus allemaal ook gewoon binnen ja, twee dagen rond zijn. Het wel iedereen ongelooflijk verrast. Hè? Het stieren van de leden van Ton die iets hadden, wat krijgen we nu? Trots. Nee, je, ja, mag, je mag geen ton zeggen, het is trots. Maar bij de wereld draait door... He? Zelf wat Ere, bij de wereld raad ja. raad door introduceerde jij uh, drie hele gezellige partijleden... voor uh, oh. de burgerpartij. Uh, Gaan die goeie, mee? Neem je die mee? Ja, in, in, uh, kijk, wij hebben, uh, wij hebben afgesproken dat wij uh, de leden die wij uh, zien... als echt talenten van, uh, van de groep... en ik heb, er, uh, ik heb er in mijn beleving een stuk of uh, 20 23. Uh, oh, dat zat. Ja, heel veel. En, uh, ja zeker. Uh, dat wij die elkaar gaan presenteren. En uh, dat we daaruit uh, de kandidatenlijsten okay. zullen gaan mag ik, mag ik presenteren. We gaan zo nog even verder over de kandidaten. Want okay. het is natuurlijk een heikel punt tegenwoordig van nieuwe partijen. Ja. Eerst gaan wij naar het radiospel. Ja, nou lekker wel. Ik, ik quote, vind het zo leuk spel. Ja, het is echt. een ontzettend leuk spel. Jan nou, een beetje enthousiast. Ja. Het is een superspel, echt een ontzettend superspel. Dus ik ga het nog één keer uitleggen. In de citaties die je gaat horen zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie? Bel 0800-112. En als je ze herkent en de winnaar krijgt het enige, echte, echt, echt. want zijn is niet gemaakt, het is Jan en Jojanneke-shirt. Maar het wordt wel heel heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel vet. Nou, doe maar even, Kabouter. Het IOC stelt een onderzoek in naar Guus Meewes uitslag kan grote gevolgen hebben voor de euro. Nou, ik was een tijdje snel, dus viel ik er alweer in. Maar ik vond het ook zo geweldig aan elkaar geplakt. Doe nog maar een Pracht. keer. Het IOC stelt een onderzoek in naar Guus Meewes. De uitslag kan grote gevolgen hebben niet voor Geus de Meewes. euro. Sorry. Nou, 0800-1121. Als je denkt dat je het weet. En alsjeblieft bel even. Dan zijn we er klaar mee. Dan kunnen we weer verder praten met Hero. En ik weet dat jullie allemaal balen van Nederland. En ik weet jammer dat wil en bier wil drinken. Maar bel nou even 0800-1121. En doe hem nog één keer. Of niet. Kan nou, ook. Ja, we doen hem nog een keer. Je, je, je, Jelmer gooit hem de met. Het IOC stelt een onderzoek in naar Guus Meewes. De uitslag kan grote gevolgen hebben voor de euro. Ja. Nou, de leiders liggen eruit. Dan gaan we met ons enige kandidaat Hero Brinkman door. Hero, heb je enig idee welke drie nieuwsfeitjes verborgen zaten in dit fragment? Geen idee. Geen idee. Geen idee. Dat is moeilijk, hè? Het was een moeilijke. We gaan daarom gewoon even ja. lekker uitrusten. Even bijkomen van dit, van dit verwarrende gebeuren. Weet je waar ik in het? In een summer breeze. In Nederland merken we er niet veel van, maar dit was dan toch even een kleine summer breeze van de Eiley Brothers. Spurten. Spurten. Ah. met Leo. Ah. Leo Nou, ah. Leo. Normaal gesproken kondig ik je nog even aan, maar dat komt er niet eens meer van. De, de, de Kabouter is helemaal de weg kwijt, want het is natuurlijk een onwijze, onwijze, onwijze, onwijze teleurstellende avond geworden. Maar uh, misschien kun jij er nog een. Uh, een stukje euh, aan zingeving aangeven. Uh, hup, uh, hup, Kuipers. Kuipers, ja, goed idee. Wie is het ook alweer? Ja, dat is wel enige overgebleven Nederlander in het toernooi nog, hè? De scheidsrechter, grensrechter, wat is het doen? Ja, de scheidsrechter. Die, ja, nou, nou, voor wie moeten we, we nu finale, zijn, Leo? de finale halen. zal ik wel een tiringshootje van maken. Godsamme, ik Leo, het, voor ik wie moeten we nu zijn? Nou ja, het, wat wel leuk is, is dat uh, Griekenland uh, Duitsland uit de euro kan gooien, natuurlijk. Ja. Spelen de Belgen mee? Dat is ja. Hero, is er ook bij. Oh, Hero, Hero wil ook wat zeggen. Spelen de Belgen mee? Nou. Zo jammer. Ja, nee, draai, draai, vijf, voor wie de, moet je nou zijn? Ik bedoel, draai de microfoon de, van de, de, Hero maar dicht. Dan ja. kunnen we weer even verder met de serieuze, serieuze sportnieuws. Je wilt er voor ja, niemand <laughs> zijn nu. Hero! Zo, so, Hero. Ik hoop van heren dat die politiek iets meer voorbereid is. Of? Ja, dat, dat, is, dat komt hey, helemaal goed. Maar Leo, Leo we hebben, het is heel ja. vervelend. We hebben het er natuurlijk over gehad. Jij gaf het uh, Pover elftal nog één puntje vooraf. Ik uh, was van al bang dat het een nul zouden worden. Uh, ja, jezus, Mina. En nou dan? Hoe moet dit verder, joh? Nou, ja... Uh... Maar Leo, hoe kan het dat zo'n elftal 20 ja, minuten goed kan voetballen? Ja, maar het is geen vraag die jij stelt. We ja, moeten we verder. Ik wil weten hoe het kan dat zo'n elftal 20 minuten goed kan voetballen... en dan is het gewoon over, elke keer weer. Hoe kan dat? Nou ja, ik denk, ik denk dat, uh, dat, dat er geen, geen team heeft gestaan. Er zijn uh, zoveel dingen die nog ontrafeld moeten worden die uh, daar aan de grondslag liggen. Maar het is wel duidelijk dat, dat, dat ja, zolang het een beetje loopt, iedereen nog wel uh, voor elkaar de dingen wil doen die zijn afgesproken. Maar zodra er ook maar iets misgaat, dan valt het als losstand uit elkaar. Nee. En uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat krijg je niet meer goed. Er wordt geïnsinueerd als... dat er ruzies zijn, hè? dat er allerlei, allerlei uh, veters spelen. Wat voor shit komt er nog naar buiten, denk je? <tus> Nou, ik, ik, weet niet, ik weet niet of het, of het zozeer ligt aan, uh, aan ruzies onderling en weet ik veel wat. Dat zal best wel. Als jij uh, van Denemarken verliest wat niemand verwacht, dan, dan is de stemming daar, die wordt daar niet beter op. En uh, vertraging onderweg. En dan gaat alles meespelen dat je heen en weer reist. En, en dat dit niet goed is en dat dit niet goed is. En dat je dan de druk hebt dat je tegen Duitsland moet. En dat je tegen Portugal moet. En dat dat tegenstanders zijn waar je altijd uh, uh, moeite mee hebt. Ja, ja. dat speelt natuurlijk altijd mee. Maar... Het belangrijkste is wat, wat, uh, wat, wat, uh, wat mij vandaag uh, ook wel weer uh, frappeerde is, en Bert van Marwijk heeft dat net zelf ook gezegd. Ja, hij had gehoopt dat deze groep uh, uh, het nog een keer zou flikken. Hij wist, dat zei hij letterlijk, eigenlijk wel dat deze groep niet meer beter zou kunnen dan uh, twee jaar geleden. Maar hij hoopte, ja, en hopen is nou niet echt het beste uitgangspunt voor, uh, voor een uh, toernooi. Uh, wat ik wel vind is dat, dat uh, Van Marwijk, uh, die heeft het uh, vier jaar lang uh, aardig tot goed gedaan. Dus hij moet zichzelf afvragen of hij het nog kan of hij verder wil. En, uh, en, en, en zoals je nu uh, gesuggereerd wordt dat hij maar geslacht geslaggetofferd moet worden. Zo, dat gaat me veel, veel te kort door de bocht. Ja, maar dit is gewoon het einde van de ploeg. Dit is gewoon het einde van dit elftal. Nee, nee, nee, nee dat denk ik niet hoor. Nee. Maar nee. Leo, mag je nog even terug naar die wedstrijd? Hè? Wat, wat ik nou zie, we staan hier op een gegeven moment uh, uh, 1-0, dan wordt het 1-1. En dan denk je nog, nou ja, goed, we hebben nog een dikke helft. En, en, en, en dan, dan zie ik die Portugees tot het eind aan toe jagen op elke bal, hè? terwijl ze al 2-1 voor staan op een gegeven moment. En ik zie die Nederlanders, nee, nee, ja, elk duel is mis. Ik weet wel dat het allemaal hetzelfde, meer van hetzelfde is, dat ik het los moet laten. Maar wat nee, maar is, nou? is, uh, het heeft niks te maken met, uh, met, met onwil ofzo. Het heeft meer te maken met dat als een elftal niet goed staat... Dan loop je altijd achter, uh, de, de, de, dan lijkt het alsof je, alsof je niks doet. Maar je komt gewoon domweg altijd te laat. Je zag het al weer na 20 minuten gebeuren. Ja. Uh, iedereen ging, of het, eerst gingen de, de laatste vier, die gingen weer veel te zijn achterlopen. Dan wordt, het, dan wordt het veld weer te groot. En ja, die die komt, weer maar hoe door, kan het dan dat ze niet goed staan, Leo? Nee, omdat dat is gewoon gebrek aan vertrouwen. Dan bij de eerste de beste tegenslag, het eerste moment dat Portugal een beetje gevaarlijk wordt, dan zag je alweer de mensen naar elkaar kijken en dan gingen ze 10, 15 meter naar achteren voetballen wat ze de eerste 20 minuten niet deden. En dat is gebrek aan vertrouwen. Meer is het niet. Ja, en dan zie ik ook die tweede goal vallen. Hè. Die, die paas die gaat diep. Nou goed, okay, er hobbelt er eentje achter die Ronaldo aan. En die andere twee gasten in het centrum... die hebben echt vijf volle meters voorsprong... op, de twee, inlopende, op twee inlopende spelers. En, en, en toch... Ja, maar jij kijkt, jij kijkt alleen maar naar de laatste fase. Naar waar de bal is. Ik ben situaard... ook een onbeduld en een stommeling. Het zal allemaal wel. Nee, maar... nee, nee. Daar heeft het niks mee te maken of je een stommeling bent. Alleen als je... Als je... Als je, uh, uh, als je als je wil zien waar het hem in zit, dan, dan zit het er niet in dat de spelers niet zouden willen. Het zit hem in dat er, dat er angst is. En als er angst is, dan komt altijd in de laatste fase de grootste fout naar boven. Maar dan lijkt het alsof daar achterin de fout gemaakt wordt, maar het begint al voorin. In de eerste helft uh, zegt Van Marwijk een keer tegen Robben, ga achter je mannen. En Robben fluistert hem toe, hou je bek. Ja, dat zijn natuurlijk geen dingen die, uh, die, die, die, die, uh, die, die ervoor spreken dat het, ja, dat maar het allemaal het goed gaat. Het nou, viel maar eigenlijk nog mee, 2-1, ja. dat er ook 5-1 kunnen worden, zomaar. Ja, ja maar ik vind wat Leo zegt wel belangrijk. Dus er, er is gewoon... De, de, de, de, de, de, de, de, het staat niet goed, er is onwil. En, en ja, er gaat, gaat al heel erg anders mis dan wat we zien. Dat vind ja. ik wel relevant. allemaal op psychologie, hè? Nou ja, de... het, gaat, het gaat mis op het moment dat als Snijder... Snijder zegt het zelf ook na, na, na afloop van de week. Snijder wordt gevraagd om li aan de linkerkant te gaan spelen. En Snijder die, die zegt tegen Van Marwijk vooraf... Ja, maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen trek in. Maar goed, als jij het vindt, dan ga ik daar wel staan. En dan gaat hij daar wel staan, maar dan, dan vult hij het niet in. Zoals er afgesproken was dat hij het zou moeten doen. Want natuurlijk hoeft Snyder niet aan de linkerkant te spelen, maar begint hij aan de linkerkant. En als je het wil, dan kun je veel. En zeker deze spelers, die hebben allemaal klassen, die kunnen veel. Maar je moet het wel willen. En als je het niet wil, dan valt het zomaar uiteen. Ja. Dat, dat is de, wat vandaag ook... Maar het mooiste voorbeeld is eigenlijk wel... Vandaag, uh, dat heeft Sneijder ook nog gezegd, viel mij ook op. Ja, druk van buitenaf heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk van ons strijdplan zijn afgeweken. Dus hebben we Huntelaar opgesteld. Het was eigenlijk al hetzelfde als in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Bulgarije. hij wilde het Huntelaar eigenlijk op. niet. Nee, maar Huntelaar stel je op, maar je stelt geen spelers op die Huntelaar kunnen bedienen. Ja, ja, ja, dus ja, ja. ik heb voor de grap, heb ik een tweet eruit gegooid in de rust. Het wordt tijd dat Huntelaar erin komt. Ja, ik bedoel, weet je, je kan wel uh, zo'n speler daar neerzetten... maar als je het niet gaat bedienen, heb je daar helemaal niets aan. Het is een van de vele dingen. Je kunt over ja, ja, alle Jan, posities wat zeggen. Jan, mag ik een vraag stellen? Je mag een vraag ja. stellen Lea, eigen, een eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk concludeert hij dat, dat uh, Bert van Maarwijk... geen gezag heeft over zijn eigen spelers. Dat ze niet doen wat hij opvolgt. Zeg je dat, Leon? Nee, iedereen gaat met goede wil het veld in. Op, op, volgens mij dan, uh, zeg maar, in, in, uh, bij de laatste wedstrijd. zal, zal Snijder het er niet mee eens geweest zijn. Maar ook hij gaat met goede wil het veld en Dat zie je ook de eerste twintig minuten. Ja, ja, met ja. maar hij voert hij het uit? Voert maar hij het uit? Bij de, bij de minste of geringste tegenslag valt het uit elkaar. En dan, en dan, uh, de, dus de, hij voert de, het niet uit? <tomt> Hij heeft uh, minder gedaan dan hij zou kunnen doen op die positie. Dus ja, hij, hij luistert dus niet naar de bondgoos? Ik begrijp wel wat Leo zegt. Ja, je nee. ik, uh, ik ga je geen antwoorden geven op uh, dingen die niet uh, kloppen. Want dat, dat weet ik niet of hij... De, ik weet ook niet exact wat, wat de opdrachten zijn geweest. Ik zeg alleen wat ik gezien heb. En dat is elke wedstrijd zo geweest dat na twintig minuten de wedstrijd helemaal verandert. En dat Nederland na twintig minuten klaar is. Ja, hey, en wat vind je eigenlijk van die excuses die Wesley Sneijder heeft aangeboden de afgelopen week? En, en Gregory van der Wiel ook, hè? De excuses aan het volk, wat vind je daarvan? Nou ja, de laatste woorden van Gregory van der Wiel waren helemaal onthutsend. Want die werd bij RTL <laughs> nog even gevraagd hoe het nou kwam. En dan zei hij van ja, ja, dat weet ik wel, daar heb ik wel een mening over. Maar dat ga ik lekker niet vertellen, dat, dat, dat hou ik lekker binnen de kamers. Mm. Nou ja, prima. Maar is het raar dat voetballers excuses aanbieden aan het volk... of zeg je, nou, is wel gepast? Nou ja, misschien uh, kunnen ze een donatie doen... voor al diegenen die heel veel geld hebben besteed aan een reis. <lacht> ja. ja, nee, maar nee, we we weet geval. je, ik, ik had nog iets van... we moeten misschien ook, weet je wel... op een gegeven moment, je, het is al zo vaak gebeurd... Wij, wij vinden onszelf zo verschrikkelijk geweldig... en misschien zijn we het nou even niet. Nee. Nou ja, dat kan ook. Dat kan toch ook, Leo? Nee, dus ik dat is ook niet maar... Er had wat eerder, uh, uh, uh, wat eerder wat meer realiteitszin moeten zijn. En, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ben, uh, ik, ik heb een beetje recht spreken, want ik heb het voor de wedstrijd tegen Denemarken al gezegd dat, ik, uh, dat, dat het niet goed zou gaan. Omdat, omdat je, je ziet aan kleine dingetjes in de vriendschappelijke wedstrijden ook die gespeeld werden. Toen werd Huntelaar ook een keer opgesteld. En uh, ja, er de, de, de, de werd ook zo'n opstelling gemaakt met Van der Vaart aan de ene kant en aan de andere kant van Persie. En die saboteerden de boel gewoon doelbewust. Ja, dan, dan, of tenminste, saboteren de boel, Dat zijn geen buitenspelers, weet je. Als je Huntelaar opstelt, dan moet je Narsing opstellen. En dan moet je Rob en nee, de andere kant goed. zitten. In, in de okay, opstelling zit de sabotage dingen. al. En nog Ik, even, wie moet de ja. nieuwe bondscoach er worden? Er zijn op twee gedachten geweest ja. van, uh, van Marwijk. Leo... Aan de ene kant de hoop dat, uh, dat de ploeg waar hij uh, zo lang mee gewerkt heeft... het nog een keer zou kunnen flikken. En dan is het moeilijk om dat los te laten. Ja. En dat heeft hij dan op de laatste ja. dag half en half gedaan. En daar is ook niemand bij gemaakt. Hé hey Leo, je bent kampioen? Uh, de, de, ja, dat, dat moet we even afwachten. Kom op, eventjes uh, gewoon je, je vertrouwde uh, doortasten zelf. Wie wordt kampioen van Nee, maar dat, dat kan ik nu nog echt niet zeggen, want, want de, de, de selecties zijn nog niet eens bekend voor het volgende seizoen. Maar wie wordt de, de nieuwe bondscoach? Nee. Ik, ik, be, even ik, even heb ik het over. Jan, ik word, ben, even stil nou, want ik ben echt benieuwd naar. Wie wordt de nieuwe bondscoach? Wie staat er klaar? Ik heb geen idee. Nou nee, maar er is helemaal geen sprake van uh, dat er een nieuwe bondcoach komt. Want Van Marwijk krijgt nog een contract voor uh, twee jaar, misschien of oh, zelfs nog nee. vier jaar. En ze gaan eerst rustig evalueren, en dat lijkt me heel verstandig. Ik vind dat Van Marwijk zoveel krediet heeft opgebouwd, los van wat er hier allemaal verkeerd is gegaan... dat hij uh, uh, uh, op zijn minste uh, uh, mag uitleggen en weer met een nieuw plan kan komen. Als okay. Van Marwijk met een nieuw plan komt van aanpak, dan vind ik dat hij het voordeel van de twijfel moet hebben. Je gelijk. Maar dan wil ik toch even weten wie het EK wint. Laat ik het anders zeggen. Oh, het EK wint. Ja. Ook oh, dat bedoelde je. Ik kampioen. Uh, Europees kampioen. Landkampioen nee, bedoelde. Nee, Oké, okay, sorry. Dat nee, dan wordt uh, uh, uh, uh, uh, uh, Duitsland. Oké. Okay. Leo, mag je hartelijk bedanken. Tot volgende ja hoor, week, Dan weten Leo. we meer. Goeie. Nou, Hero trok er niet langer bij de PVV. Vooral vanwege de kadaverdiscipline onder Geert en zijn vriendjes... het polenmeldpunt en de noodloze provocaties. Nu gaat hij verder op de rubine van Dieter Verdonk. Wat heeft de PDK voor ons in petto? We praten verder met lijsttrekker Hero Brinkman. Ja, Hero, wat, wat gaat het worden? Wat ga jij ons brengen? Wat zijn je speerpunten? <tus> Nou, het allerbelangrijkste belangrijkste is, dat, is dat, dat we als staat bijna vier zijn. En als je als staat bijna vier bent, dan moet je, je crisismanagement gaan beheersen. En dat betekent dat je moet gaan snijden in overheid en management. En dat moet, dat moet de Nederlandse overheid ook doen. Het allerbelangrijkste is gewoon dat wij minder ambtenaren moeten hebben minder ambtenaren moeten aanstellen. En dat we minder bestuurslagen moeten aanstellen. Ja, en even, en, we hadden het net, want we hebben nog even oppakken. Je had het net over de, de partijleden. Hè? Je hebt er drie laten zien bij de Wereldrijd Door. Um, het is natuurlijk de afgelopen jaren wel gebleken dat het moeilijk is. Ook de PVV heeft daar last van gehad. Bijna een nieuwe partij die in eventueel de Kamer komt... om met goede partijleden te komen. Hè? Want hoe ontwijk je de brievenbusplasser? Ik heb mijn eigen mensen, die heb ik uh, volledig geskind... Uh, en ik heb ze allemaal een VOG aan laten vragen. Uh, ik heb ze bijna allemaal binnen, uh, moet ik aangeven. Er zijn er nog een aantal die, uh, die, die zijn er een beetje laks in geweest. Die hebben dat uh, een paar weken laten liggen. Uh, maar er komt uh, van mij uit geen mens zonder een screening... en zonder een VOG-verklaring uh, omtrent gedrag, zoals dat heet, uh, op de lijst. En uh, uh, ik, ik weet van trots... Dat uh, zij hun kandidaten uh, ook allemaal netjes uh, geschiend hebben. Uh, middels een, uh, een, een, een gerenommeerd screeningsbureau. En ik heb bij hun ook uh, aangegeven dat ik van hen verwacht... dat zij ook met een verklaring gedag komen. Dus ook zij zullen dat allemaal moeten gaan aanvragen bij de gemeente. Nou, dus die debakels bij de, van de PVV die gaan jou niet uh, Ja, dat overkomen. is een beetje... Uh, ik, ik, ik heb al eerder gezegd, ik doe er alles aan. Ik doe er echt alles aan om dat soort zaken uh, te vermijden. Uh, maar... Wat, wat niet te vermijden valt, bijvoorbeeld, is zaken... die tijdens de verkiezingscampagne spelen. Als mensen op je lijst staan... en ze, uh, ik bedoel, dat hebben we ook bij de PVV meegemaakt... als mensen in de Tweede Kamer zitten en mij opbellen... en zeggen, god hero, ik heb een probleem... want ik ben aangehouden en ik heb een nacht in, in de bak gezeten... ja... Daar ontkom je dus niet aan. Dat, dat kun je zelfs met een screening niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet uh, ondermijnen. Want dat is iets wat daarna is gebeurd. Nou, er zitten allemaal hartstikke goede mensen in, in, je, in je fractie straks. Nee, uh, je, je, hebt, je, je hebt het Katshuisakkoord als leidraad gekozen, begrijp ik. En, ja. en ik hoor, je bent tegen lastenverzwaring. We willen een kleine overheid. Ja. We gaan het bedrijfsleven ontzien. Vriend van het MKB, pro-euro. Uh, hoe moet het met de armen dan? Hmm. Wij zijn voor een uh, inderdaad voor een kleine overheid, maar wij zijn niet voor vadertje staat. Wij uh, vinden dat iedere individu uh, zijn eigen uh, verantwoordelijkheid moet nemen. Uh, stel je eigen toekomst veilig, wat dat betreft. Uh, en dat betekent dat, uh, dat iemand die uh, lekker zijn hele leven lang uitkering wil trekken... en denk, uh, denkt dat hij uh, dat even goed met een linker- en een rechterhand... Uh, altijd maar lekker thuis kan blijven zitten... en, uh, en lekker op elke dag dat, dat Nederland uh, voetbalt zijn biertje kan gaan drinken... Ja, dat, dat houdt even op. Um, um, daar zijn wij dus niet van. Je zult gewoon je, je handen uit je mouwen moeten steken... Uh, uh, wij zijn voor de uh, niet voor een verzorgingstaat en niet voor een vadertjesstaat. Wij zijn voor een, een, een, een klassiek liberale uh, overheidstaat... die er is voor de, uh, voor, voor de fundamenten uh, van, de, van de overheid... Uh, voor de, de kerntaken van de overheid, namelijk voor de veiligheid... de zorg, de leefbaarheid... En voor, uh, voor, uh, voor, de, voor, de, voor het onderwijs. En de, dat zijn de, de, de, eigenlijk de, de, de, de voornaamste kremtaken waar een overheid voor moet staan. Maar je uh, weet ook wel dat we met de zorg die komt eraan, de ouderen worden steeds duurder, hebben steeds meer van. Je weet dat de, ja, de, de. want de, de waar de zijn de, de ouderen eigenlijk? Uh, want daar was je eerst natuurlijk heel erg uh, ja. op gefocust. Waar maar zijn goed, ze gebleven? Nou, die ouderen zijn buitengewoon belangrijk. En daar, daar hebben wij ook een miljard euro in ons programma extra voor uitgetrokken. om, die, om dat ouderbeleid gestalte te geven. Maar wij proberen ook heel innovatief aan nieuwe, aan nieuwe zaken te denken. Denk bijvoorbeeld aan ouderen. Uh, in familiebedrijven. Bijvoorbeeld in, uh, wat heel erg belangrijk is, in, in, in de landbouw. Uh, landbouw, dat weten we allemaal, dat zijn familiebedrijven. Daar zijn ouderen die uh, uiteindelijk uh, vanuit het, uh, de boerderij... Uh, verhuizen naar, uh, naar uh, verzorgingstehuizen. En dat, dat, dat doet pijn aan de mensen. En uh, waar lopen die mensen tegenaan? Die lopen tegenaan uh, regels... Uh, namelijk regels over... ja, dat is even niet een, een, een, uh, iets om, uh, om op een, uh, een landbouwgrond een huis te bouwen. Nou, dat zijn zaken, daar gaan wij uh, makkelijker mee om. Wij vinden dat boerderijen die bijvoorbeeld, of wie dan ook... die zegt, ik heb grond... Ik heb een half hectare grond en ik wil daar een huis extra op bouwen... om mijn oude, uh, oude ouders uh, te verzorgen en uh, als een aanleunwoning daar een extra huis op te bouwen. Wij vinden dat het gemakkelijk moet worden. Nou, daar denken wij aan. Uh, nogmaals, wij hebben een uh, miljard vrijgespeeld extra voor, uh, voor uh, de verzorgingshuizen. Uh, ja, en uh, volgens mij is dat al in deze tijd, uh, waar iedereen uh, ongelooflijk in moet bezuinigen en moet beknibbelen, is dat, uh, is dat op zich al heel wat. Ja. Nou, heel boeiend hoe je dat gaat financieren, Hero. Maar uh, even, uh, even, even fundamenteler. Je zegt: ik wil het gat op rechts vullen. Ja, dat maar klopt. Is het gat op rechts. Nou, kijk, het gat op rechts is mega groot. Uh, uh, financieel, economisch is bijvoorbeeld de BVV. Zo links als de SP. Die kan op het financieel-economische vlak en op nog heel veel andere vlakken gelijk een fusie aangaan met de SP. Want daar is geen verschil tussen. Maar dat willen ze niet uh, door bij de SP. Maar goed. Wat zeg je? Dat willen ze bij de SP niet. Dus dat nee, dat, die... kan, dat kan ik me voorstellen. Maar hoe je het wel of keert, het lijkt uh, uh, als twee druppels water op elkaar. Zeker financieel-economisch. Uh, uh, uh, Rutte heeft natuurlijk zijn eigen oude aanhang compleet, compleet in de steek gelaten gelaten. Uh, Rutte, als van oud, de partij van het MKB, van de ondernemers, van de hardwerkende Nederlanders, zoals we altijd zeiden, uh, van de ZZP'ers. Ja, die mensen die moeten er straks uh, gigantisch van uitgaan, dat ze failliet gaan. Ik bedoel, de btw-verhoging van 19 à 21%, procent, dat gaat betekenen dat uh, zelfs volgens het MKB uh, dat ja, dat is dan het, het Kruisakkoord. Dat gaat Rutte allemaal weer afschuiven. Dat, dat gaat allemaal oh, joh, luister nou. Dat, dat, gaat, uh, nee, nee, nee, nee. nee, nee maar Even, de even voor de helderheid, dat. Jan. Dat stond, al, dat stond al in het Katshuisakkoord. Oh ja? En ja... En dat, da, da, da, daar praat iedereen overheen. Maar zelfs in het Katshuisakkoord stonden al ja. de vrijstelling uh, die, die weggewaaid was van, van de forensentaks en de btw-verhoging. En daarvan weten wij al. Ik weet dat de PVV dat niet heeft ingebracht. Ik weet dat de CDA dat toen de tijd niet heeft ingebracht. Nee, sterker nog, dat was gewoon. Jij weet Rutte. eigenlijk een heleboel stiekem, man. Ik weet het. Je bent eigenlijk heel goed ik weet. Ik weet ik ben niet gevaarlijk. Ik ben, ik ben de redding van dit land. Ik weet een heel... Oh. Ja, absoluut. Scoop! Nee, absoluut. Dankjewel, Scoop. dankjewel. Ja, jongen, ik ga het er maar in. Hey, hey, hey, hey, ho, ho, ho, jongens en meisjes, dames en heren. Ik zat erop te, te wachten. Hero Brinkman Wordt de, de redder van, van dit land. land. Absoluut. Goed, we Want het lijkt wel... Rutte en ook, ook uh, uh, uh, uh, uh, alle andere mensen op rechts... Ook uh, uh, onze uh, Geert Wilders, die is niet de redder van dit land. Dat zijn de mensen die verhaaltjes verkopen. Uh, uh, Geert Wilders met PVV, die is zo links uh, financieel economisch als de SP. En ook Rutte, die, uh, die heeft al in het Katshuisakkoord aangegeven dat hij bereid is om voor die BTW-verhoging te komen. En om uit wacht even, Jan? Wacht ja, om de... uit... Je ja, zegt er is een enorm uit... gat op rechts. Ja. Wat mij zeer verbaasd. Maar ga je dan nog extremer naar de rechterkant bewegen. Hoe we moeten we ons dat voorstellen? Nee, maar kijk, als er een gat is op rechts... dan hoef je toch niet extreme te bewegen... omdat het gaat op rechts te vullen. Dan hoef je alleen maar... het zal je verbazen, maar dan hoef je alleen maar... dat gaat op rechts te vullen. De, plaats in de Dat nemen is het enige wat van je gaat te doen. De maar, Hero, dat ja. heeft alleen maar zin natuurlijk... als je dan met z'n allen op rechts of op midden, waar de GVD heen is gegaan, of uh, nog veel meer naar het minder, zoals het CDA is gegaan. Nee. Hoe ga jij het rechtse geluid straks vertalen in een coalitie na 12 september? Ik zie dat niet. Nou, dat, dat, ook dat is niet zo moeilijk. Kijk, o, die die, die, die, die, die coalitie, die staat nu in de peilingen niet op winst. Nee, ja, die halen het ook niet, dat is duidelijk. En die, maar... gaan, die gaan het waarschijnlijk ook niet halen. En stel nu dat, want dat is wel een heel erg kwalijke aspect van de Nederlandse politiek. Stel nu dat de nieuwe partij, ik zal even de naam niet noemen... maar de nieuwe partij van Trotsen en Brinkman... DSK. Geef jullie een beetje ruimte om een beetje te speculeren. Dat die nieuwe partij vijf zetels haalt. En daarmee een meerderheid kan geven aan een coalitie, zeg in dit geval de Koenders coalitie, uh, dan ben ik uiteraard bereid om daarover na te denken. En dan ben ik ook bereid om daar uh, het een en ander voor te laten. Maar er zijn natuurlijk een paar harde kenpunten uh, van mij uit... die ik dan, uh, dan uh, bij waarheid wil worden. Nou, vertel. Uh, nou ja, kijk, een van de belangrijke punten is dat deze overheid ook gewoon echt in zijn eigen vet snijdt. Dus met andere woorden, dat er ook echt fysiek minder overheid is... dat er ook echt minder ambtenaren zijn... dat er ook echt een bestuurslaag afgaat... en dat dat betekent dat je zoveel bezuinigingen binnenhaalt... dat je niet de bezuinigingen legt op die ouderen, die jongeren... En die uh, student okay, die naar dus school gaat. Eruit, Want dat is wat, de, wat is wat deze overheid doet. Deze overheid gaat beknibbelen op al die speciale groepen om uh, um, um daar een lastenverzwaring op te leggen. Om daar met de kaarschavenmethode. Om daar uh, die, die 14 miljard uit te halen. En dat vind ik gewoon echt onrechtvaardig. Die overheid moet gewoon snijden in zijn eigen vet. Hey, maar Jeroen, jij zegt net, ik ben milder geworden, hè? ja dat net Als wij kijken naar jouw ontwikkeling ja. als persoon. je bent begonnen als een beetje foute, foute politicus, met, met foute knipoogjes naar de dames en echt je had wat, wat biertjes hier en echt daar en, en gevechtjes de, in de bar. Dat doe ik bij jou nog steeds toch? De, nee, ik mis ze dus ik, een ik... beetje. Twee jaar terug zijn ze nog wel, ze zijn ik nu heb je helemaal weg met een jaarske braaf geworden. Ja, nee, nee. op Dus je zit in een soort braafheidscurve, ja ja, Helden. Maar vertel eens, hoe zit dat? Ik zeg je niet Hoe zie jij jezelf, waar sta je nu als mens? Mens. als mens ben ik compleet als je vraagt vanavond als mens ben ik compleet niet veranderd, uh, Johanneke. Uh, ik ben altijd mezelf gebleven, dat weet jij ook. Uh, uh, het oh ja, is, dat weet zij echt. Oh ja. ik ben nooit anders geworden. Maar je hebt jezelf jij anders weet, moeten voordoen bij de PVV. Je kan niet jij, weet, jij weet, jij goed dat uh, de oh ja. media, uh, en da daar reken ik jullie niet uh, bij, oh, maar de media in het algemeen... een, een bepaald beeld kan scheppen van ja. mensen uh, waarbij, uh, waarbij uh, even, uh, even voorbij gegaan wordt... aan de echte mensen. Ja. En, en, en ik, ik, ik, ga daar, ik ga me daar niet uh, aan storen, ik ga me daar niet aan ergen. Ik ga gewoon wat dat betreft mijn eigen koers... ik vind het een keerpunt in, wat dat betreft in de politiek... Uh, uh, uh, keerpunt in de politiek, dat, dat, uh, dat er iemand opstaat en die daartegen ingaat. Want ik vind dat echt vaarlijk aan het fout. Ik, uh, uh, ik ben zoals ik ben. Ik ben al zes jaar lang dezelfde. Uh, ik ben uh, gewoon een normaal mens, met al mijn fouten en allemaal goede dingen. En verder voor het rest, zoek het allemaal uit. Ik weet zeker dat ik het beste programma heb voor dit land. En daar ga ik voor. Hey, nog een nog dingetje, want we gaan naar het nieuws toe. Ja, uh, de, de, in de peilingen vandaag van alles over te vertellen. Maar wat er vooral interessant was: de peiling van de honden Laag opgeleide mensen stemmen veelal op PVV en SP. Hoog opgeleide gaan vooral richting D66, VVD en GroenLinks. Hoog opgeleide komen in grotere getalen op, laag opgeleide. Er zijn er weer meer van. Voor wie gaat DTP? DSK. DKS. KPS. Jouw partij. Lager of hoger opgeleid. Ja, opgeleid? Oh, je had het tegen ja. mij. Ja, dat oh, oh, sorry. Ja, ik wist even, even nog niet dat ik, ik de, de, de die nieuwe partij als... had bekend ja. oh, ja, gemaakt. groep Brinkman. Je hebt nog 15 <laughs> seconden. Ja, Hoog lager, opgeleid, hoger, opgeleid, lager opgeleid. Hoog. Veel of weinig. Absoluut. Allebei. Alle geladingen van het volk. Absoluut. Dat ongelooflijk geslepen ik, ik, ik, ik is. Het is Hero Brinkman. We gaan naar het nieuws. We zijn zo bij je terug. Dit is echt Janne. Met Janne Jojanneke en Hero. Tot zo. zo. Tot